Van 1 uur. Dit is Jeroen Tjaak, met het NOS Journaal. Tijdens de jaarwisseling is ongeveer voor 13 miljoen euro aan schade aangericht. Dat is 4 miljoen meer dan vorig jaar. Blijkt uit de eerste schattingen van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat om schade aan auto's, inboedels en huizen. Het totale bedrag wordt nog hoger omdat bijvoorbeeld medische kosten en afgebrande scholen nog niet zijn meegerekend. In Den Haag staan vanmiddag de eerste verdachten van geweld tijdens de jaarwisseling terecht, tijdens een supersnel rechtszitting. Zes mensen worden ervan verdacht dat ze geweld hebben gebruikt tegen politieagenten en brandweermensen. Het OM wil geweld tijdens de nieuwjaarsnacht zwaar bestraffen. De afgelopen jaren gingen rechters niet altijd mee in die harde aanpak. Ze legden in meer dan 60% van de gevallen een lagere straf op. In de Javazee -zij zijn er opnieuw lichamen gevonden. Indonesische bergingswerkers hebben drie slachtoffers geborgen van de Air Asia-vlucht, die eind december neerstorten. Het de aantal geborgen doden van de crash komt ermee op 37. Het toestel had 162 inzittenden aan boord. De bergingsdiensten worden in hun werk gehinderd door slecht weer. Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum blijft bestaan. De curatoren en de Friesland zorgverzekeraar hebben besloten dat het nieuwe zorgcentrum in handen komt van zorginstelling Zuidoostzorg in Drachten. Die doet dat samen met enkele andere partijen. In het nieuwe zorgcentrum worden de thuiszorg, de huisartsenpraktijk, specialistische hulp en ouderenzorg ondergebracht. PostNL gaat de kroon op de postzegels met koning Willem-Alexander aanpassen. Er was kritiek op de kroon die op de postzegel staat... omdat hij niet lijkt op de Nederlandse kroon. Hij heeft vier punten in plaats van acht. De zegelontwerpers hadden gekozen voor een algemeen soort kroon... maar omdat de kritiek aanhield passen ze de zegel aan. Het weer het is bewolkt. later laten vooral in het oosten en zuidoosten ook wat zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt drie tot zes graden. Morgen verandert er weinig met veel bewolking... en in het zuiden een klein beetje zon. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A8, Amsterdam naar Zaandam, staat tussen Kloppend Zaandam en Zaandijk 2 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Zurkenslandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker!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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M. Met nu ZFM Lunch. Tot 1980, drie uur s'nachts. Voorzichtig laten Koos M. en Harry J., de enige twee leden van het zojuist opgerichte commando Berend Bortje, een plastic opblaasboot zakken in het stille, donkere water van de gevangenisgracht. Koos M stapt als eerste in. Harry J reikt hem vanaf de kant twee kwasten aan en een blik veegvaste oranje verf. Het tweede blik voor de helft van de prijs. GELUIDEN. Nou, laat dat maar zitten. Precies binnen de geplande tijd meren de commandoleden aan, alles onder controle. Tenminste, zo lijkt het. Want het is het commando ontgaan dat ze hun bootje hebben aangemeerd. precies op de plek waar een vlijmscherpe spijker. vernijdig uit de houten beschoeiing omhoog steekt. En terwijl het bootje buiten gehoorzafstand langzaam begint leeg te lopen. beginnen de commandoleden met gevaar voor eigen leven aan de eigenlijke actie. Het opkalken van een vlammend protest tegen het nieuwe staatshoofd dat halstarrig weigert de gevangenen gratie te verlenen. In vijf minuten is de klus geklaard. Tevreden bekijken de commandoleden het resultaat. Het zit en staat erop. De springt het tweetal weer aan boord. <lacht> En pas dan komt het commando erachter dat een boot is lekgeslagen. Al gauw begint het vaartuig water te maken. Wanhopig probeert Koos M de plastic Titanic van de ondergang te redden. Met zijn vinger in het gat en zijn mond aan het ventiel... geeft hij een perfecte dubbelimitatie weg van Hansje Brinkers en Louis Armstrong. Harry J. intussen hanteert een leeg verfblik als hoofdblik... maar van roeien kan geen sprake meer zijn. gebaren, blazend en hozend beginnen de eens zo slagvaardige commandoleden... steeds meer te lijken op twee dolgedraaide dorpsdombo's... die bij spel zonder grenzen hun joker hebben ingezet. <lacht> een brave burger schrikt wakker van het lawaai... en belt de politie met de mededeling dat er twee gevangenen bezig zijn te ontsnappen. En als even later de plastic opblaaskoers naar de bodem zinkt... en Harry J. en Koos M. zwemmend de oever bereiken... wordt het druipnatte commando in de boeien geslagen... en even later in een ijskoude cel geworpen van slechts 2 bij 3 meter. De bevrijders gevangen. Maar het is niet voor niets geweest. De boodschap blijft niet onopgemerkt. Een koning in de dag lang... nemen verbaasde Utrechters kennis van het vlammend protest... dat in Manshoge... Veegvaste, oranje verfletters op de muur van de gevangenis staat. In naam van oranje, doe open die poort. <applaus> 30 april 1980, drie uur s'nachts. Voorzichtig laten Koos M. en Harry J. De enige twee leden van het zojuist opgerichte commando... Geschreven door Anouk. Interessante tekst ook. Nou, we zullen het in mei zien of het wat gaat doen bij het Eurovisie Songfestival. Ik vind het op zich wel een leuk liedje hoor. Maar het doet mij toch altijd denken aan het volgende nummer. Dat gevoel bekruipt mij gewoon.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 niet aan de indruk onttrekken ja het, het zal niet bewust zijn maar ik vind er toch wel dingen in zitten dat ik denk van ja dat doet me altijd aan dit liedje denken dan uh, uh, heb ik het over treintje oosterhuis hè over uh, wolkelon en dit was Natali, Natalia in Bruglia... en dat heet uh, Torn jawel er is een uh, computerspel en dat heet Destiny en de muziek daarachter is van Paul McCartney Hope for the future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 Heavenly lights around. that Jingle dus, uh, behorend bij een computerspel dat heet Destiny. Het nummer heet Hope for the Future en dat is Paul McCartney. Natuurlijk, hoe kan dat anders? Goed, uh, we gaan eens even kijken wat er het afgelopen weekend uh, allemaal voorgevallen is in uh, dit prachtige dorp. En uh, ja, wie kun je daar beter voor aan de telefoon hebben dan uh, onze vriend Joop van S. Maar eerst de jingle, ja eerst de jingle. Eerst even de introductie hè? Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop Van Ness, junior. Nou, we hebben hem aan de telefoon, dus hij heeft het weekend doorstaan, overleefd. Ja, hoe je het allemaal meer mag noemen. Dag Joop. <tiedacht> goedemiddag Joop. En dag aan de slag, goedemiddag. Ja, goedemiddag. ik heb het, uh, volledig overleefd natuurlijk. Dat is niet zo gek, moeilijk. Maar het was wel een heel gezellig weekend hoor. Ja? Goedemorgen. Ja, dat ja, ook wel. Ja, ja, ja, het was heel leuk. En we hebben natuurlijk een aantal dingen gehad dat met de ijsbaan te maken heeft, die zondag voor het laatst was. Maar ook een nieuwjaarsreceptie en dat soort zaken allemaal. Het was ja. super. En dan beginnen we natuurlijk met de vrijdag. Want vrijdag was dan die nieuwjaarsreceptie bij de haven van Zandvoort. En uh, ja, dat was geweldig. Uh, er wordt geschat dat er iets meer dan 400 mensen daar aanwezig waren... En dat vind ik nogal wat. En het, wordt, het wordt steeds uh, ja, uitgebreider. We waren, dit keer waren er iets van, van 19 of 20 verschillende organisaties... die dit jaar uh, aan deelnamen met de gemeente samen. En uh, een hele mooie formule. Met name voor uh, wat kleinere sportclubs... die niet zichzelf een, een, een, een, zelf een eigen uh, nieuwjaarsreceptie kunnen veroorloven. Nou, die kunnen daar prachtig mooi aan meedoen. En het was ontzettend gezellig... Uh, onze grote vrienden Mulder en Mulder traden daarop, Vivian en Johan, en dat was natuurlijk ook weer een feest. En de burgemeester die had ja, een beetje een anarchistische toespraak, o, ja? eindigde met, met de Republiek Zandvoort. Oh. <laughs> <laughs> Zo, dat is wel erg anarchistisch. heeft hij goed gedaan, dat is echt gezellig, echt een hele leuke toespraak. En ja, iedereen die was eigenlijk soms verbaasd... werd dus ook uit de zaal geroepen... Leven de koningen! Ja. ja, dat krijg je dan natuurlijk. Hè? Ja, ook een <laughs> gelijke reactie, hè? Ja, uiteraard. En, en nou ja, het was, was, was geweldig. Uh, drankjes, hapjes, uh, allemaal goed verzorgd. Ja, en dat, dat kan je ook wel uh, aan Chris overlaten... die heeft al vaker met dat bij zich gehakt. Ja. Maar dezelfde tijd begon het, uh, het fluitketel uh, curling... Het heeft een nieuwe naam gekregen... Fit at the Beach Fluitketel Curling. Okay. Vorig jaar was er nog Fluitketel Open. Ja, ja. Dit jaar is het dus gesponsord geworden. En dat was de finale, want we hebben twee... Voorronde had. En voor die finale. waren onder andere. Café 4. Dat ken je, denk ik, wel een beetje. Maart van Gort. Nee. nee. nee. Nou, Waar zit dat? Ja, ja, we hebben er wel eens. een keer de naam wel eens horen vallen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja nou, <laughs> die deden mee. En uh, dat was ook uh, het cafetje. er verderop in de halverstraat. Aan, aan de linkerkant dan. En uh, die mochten uiteindelijk. de grote finale spelen. En dat werd, uh, die werd gewonnen door uh, het cafeetje. Ontzettend leuk, gezellig uh, evenement. En uh, ik heb al gehoord dat de organisator... Uh, die dat nu voor de tweede keer had georganiseerd... er volgend jaar gewoon... Als, uh, bij, als dan de, de, de ijsbaan er weer is natuurlijk... Uh, weer zal gaan organiseren. En dat doe ik nu een oproep... aan, aan allerlei uh, families, vriendenkringen... noem maar op, uh, bedrijven. Jongens, uh, maak een curlingteam. Het gaat met uh, fluitketels... die uh, volgestort zijn met uh, cement... om een beetje gewicht te krijgen. Ontzettend leuk en een ludiek evenement. En laat het voortbestaan. Volgend jaar dus een nieuwe. Dan hebben wij zaterdag hebben wij gehad... De kinderdisco op de IJsbaan. Disco on Ice. Ja. Uh, te, laat ik zo zeggen, uh, kinderdisco... een begin is voor de kinderen. De kleintjes echt in ieder geval. En uh, dat werd uh, goed georganiseerd. Er waren een paar hele jonge DJ's... die de muziek van hun uh, eigen uh, leeftijdsgeneratie draaiden. En men was daar bijzonder tevreden over. En gaande de avond kwamen de grotere heren... en de, de kanonnen, onder andere dan uh, Not Bijnerts... En uh, jongen van Fransen, die, uh, die namen het over. En het was één groot feest. Het is, uh, was de laatste avond van de IJsbaan. Want uh, zondag werd het tot, uh, we kon het nog tot zes uur gesaas worden. En uh, op dit moment wordt het alleen maar afgebroken. Uh, ja, het, uh, op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Men heeft ervoor gekozen om dus tijdens de kerstvakantie uh, dit te doen. En als de scholen weer beginnen om te gaan opruimen. Dan hadden we zondag uh, uh, bij de zeilvereniging een uh, mooi evenement, een surfevenement. En uh, dat was ook uh, uh, goed bezocht. Uh, het was perfect weer ervoor... Het waren niet te hard, maar ook niet zacht genoeg. Maar waren mooie golven. En dat uh, werd uh, uh, ook weer bijzonder gewaardeerd. Het is nu, de, volgens mij was het de derde keer dat, in successie dat dat georganiseerd werd bij de Zuidvereniging. Maar nu door de Zuidvereniging zelf. Er was van alles nog wat te doen. Uh, koekersopi uh, echt van alles nog wat. En dat sprak ook weer aan. En dan de grote klappen voor de zondag was natuurlijk het Nieuwjaarsconcert in de Agatha Kerk van de Stichting Nieuwjaarsconcert Standvoort. En uit kerk echt waar, die hebben ervan genoten. Het was uh, uh, um, uh, een concert met uh, drie koren. het uh, gemeen Koper uh, het Zandvoorts uh, uh, Mannenkoor en uh, uh, damescoor, uh, ik, ik vergeet altijd die rotte naam, ik zweer het je echt waar, ja. sorry Irene ik vergeet altijd je naam uh, nee, uh, uh, maar goed, dat doet er niet toe maar het, was, het klonk als een klok twee gitaristen van uh, de uh, muziekschool New Wave en uh, twee zangeressen die daar uh, uh, mee aan uh, meewerkten geweldige initiatief, hartstikke druk en uh, ik heb alleen maar goede zaken daarvan gehoord en dan, uh, ja, dat is het eigenlijk wat het dit weekend betreft. Maar het, het was echt druk. Overal waar iets gedaan werd, was het druk. En dan kan je dus merken dat men toch wel... Uh, uh, ...gecharmeerd is van allerlei zaken die in Zandvoort georganiseerd worden. En laten we hopen dat dit jaar uh, nog veel uh, meer zal gaan gebeuren. En <laughs> dat mensen dus... De, de, de dingen die georganiseerd worden door onder andere de ondernemers, dan um, gewoon achter het present geven. Want dat soort dingen echt ze dus zeker een uit voor de zandvoerders. Oké, okay. nou, zo is dat. Dat is degene dat ik wilde vertellen. Nou, bedankt je wel. Nou, Leuk. Heel erg bedankt. Dus dan, ja, uh, graag gedaan, uiteraard. Ja, uiteraard. dan gaan we je vrijdag weer zien voor het volgende weekend, hè? Ja, ja dan is er ook een tijdje om het te doen. Goedemorgen. Oké. Okay. Proef. Nou. nou. Kijk even, ga op mijn agenda. Veel muziek. Oké. Okay. Heel veel muziek. Nou, dat wordt leuk nou, dan. Dat, dat, helemaal te gek. Dat, dat, dat horen we vrijdag wel. Horen we vrijdag wel, Zo gewoon, is hè? dat. Oké. Okay. Hebben we dan ook weer een? Uh... Ja. Hebben we wat te doen tenminste? Hebben we, hebben we dan ook weer wat te vertellen? Zo is dat. <laughs> nee. Hey Jop, uh, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En, uh, we gaan uh, verder met de uh, Electric Light Orchestra uh, en, uh, ah, uh, ja, Sweet Talking Woman. Uh -huh. Dag! Ja, dank weer. Electric Light Orchestra. Oké, okay, en uh, we gaan door met het regionieuws. Dat komt er nu aan. Jawel, echt wel. Ja. Voor Zandvoort en de regio. Het regionieuws met Angela, de koning. Politieagenten hebben vrijdagavond op de Plesmanlaan in Katwijk een 42-jarige man uit Haarlem opgepakt. Agenten kregen vrijdag een melding dat op de Herenweg een inbraak had plaatsgevonden. En dat de man met een auto was weggereden. Op de Plesmanlaan kon het voertuig tot stoppen worden gedwongen en hield de agenten de Haarlemmer aan. De recherche heeft de inbraak nog in onderzoek. De politie heeft zaterdag nacht drie jongens, waaronder een 19-jarige Haarlemmer, aangehouden na geluidsoverlast bij een feest in Zaandam. Een feest zorgde de hele nacht voor harde muziek en geschreeuw. Na diverse waarschuwingen besloot de politie om het feest te beëindigen. Het drietal reageerde behoorlijk agressief en werd vervolgens ingesloten. In de lichtschacht van de parkeergarage Kroonje in Haarlem is gisteravond brand gesticht. Om even voor 8 uur werd de brand bij de parkeergarage aan de Kleeflaan opgemerkt... waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer rukte uit met vier wagens en ook de politie was ter plaatse. Onbekenden bleken een kerstboom in de liftschacht van de parkeergarage in Brand te hebben gestoken. De brand was snel geblust, maar de lift liep wel flinke schade op. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht... en vraagt eventuele getuigen zich te melden via het telefoonnummer 0900 8844. U kent dat wel. U heeft op zaterdagavond een biertje gedaan in het café... maar heeft nog geen vervoer voor de terugweg. Hoe relaxed is het dan wanneer u uit het niets een fiets aangeboden krijgt? Dat gebeurde gisteren in Beverwijk. Bij meerdere mensen werd een fiets aangeboden. Maar in plaats van dankbaar te zijn voor het aanbod... besloot men de politie te bellen. De politie arresteerde een 44-jarige man uit Emuiden vervolgens voor heling. De fiets werd hem in ieder geval nog wel uit handen genomen... maar helaas wel door de politie. En tot zover het nieuws. Het nieuws begint steeds met op een ja. Ja, allemaal, allemaal criminaliteit. Jawel. Nou ja. Of weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag bewolkt. Maar uh, zo af en toe doet de zon pogingen om er door te komen. Het blijft over het algemeen wel droog. Het wordt vanmiddag een graad of vijf. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait de meest matige zuidenwind. De temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Morgen zien we langzaam de bewolking toenemen. En vooral later op de dag kan het uit de bewolking wat gaan regenen. De zuiden, zuid tot zuidwestenwind is meest matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 5 graden. Tot zover. Het nieuws en That weer. Oh, I can see the future crying Cry the sadness in your eyes. And I can find a faith in I've wasted. Been around enough to feel alive. When the world Er zijn er maar met z'n drieën over. Hè? Ja. En het heette These Days. er gaan er steeds meer weg. Straks blijft die, uh, die, die, uh, die ene en alleen over. Zoiets. Dit is toch model Real love. All my little plans and schemes. Lost like some forgotten dreams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 Schreven door John Lennon. Het heet uh, Real Love. Het komt uh, oorspronkelijk voor in uh, de film Imagine. Daar is het uh, een beetje de aftitelmuziek, zeg maar, zit het in. En uh, de Beatles hebben het zelf ook een keer opgenomen. Uh, John al lang dood was, in 1995 of zo. Hebben ze het opgenomen uh, in het kader van Anthology nummer 2. Uh, en daar stond het als uh, nieuw nummer op. Um, bandje van John Lennon, wat hij thuis had opgenomen. Oud bandje, zeg maar, of zoiets, weet ik veel. En uh, <tossimus> daar hebben de Beatles toen onder leiding van uh, Jeff Lynne hebben ze daar uh, een arrangement op gemaakt. En dat hebben ze toen ingespeeld. En dat is toen nog een keer uitgebracht als uh, nou ja, tot nu toe dus de allerlaatste single van, uh, van de Beatles. Uh, <tossimus> en nu... Uh, maar van John Lennon zelf komt het niet op... Het staat niet op, op, op welke LP dan ook. Dat is heel merkwaardig. Maar het komt op geen enkele plaats. Ja, in... in uh, ook zo'n box weer die Anthology heet. of zo. Ook zoiets hebben ze dat wel, uh, wel uh, toegevoegd. Maar het, komt niet, het staat niet op een officiële LP van, uh, van Lennon. En het is wel een mooi liedje. Het heet Real Love. En dit was het mooie, prachtige arrangement van Tom O'Dell. Echt helemaal te gek. Ja. Zo. So. Nou, gaan we nu maar weer verder met andere muziek. Hallen and krijgen we. En uh, dat gaat over een manneneter. Ja, yeah, he's a man eater Like me niks.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 En natuurlijk Dolly Parton in 925. Nog weer even twee lekkere oude jongens. Uh, uit het uh, verf ver muziekverleden, om het zo maar eens te zeggen. En dit is dan weer de muziekheden. Every Breaking Wave. You too. Breaking Wave. En uh, tot nu toe laatste single. Nieuw. Dus ook weer. Every Breaking Wave. You two. Woo -woo. En ze schijnen weer uh, naar Nederland te komen. Hè. September of zo. Het is alweer helemaal uitverkocht. Heb ik, heb ik begrepen. Dus je uh, hoeft niet meer te denken van uh, we pakken kaartjes of zo. Nee. Nee. Dat uh, gaat niet meer lukken. What the heart wants. You got me on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 Take me away, and every second is like torture. Heroin drip, no more. So finding What wants, what it wants. Selena Gomez was dat. En uh, ik heb er nog één. En we gaan er swingend uit. Ja, ik heb besloten, we gaan er even swingend uit. Uh, vind ik echt de, de plaat van 2014, hè? En die gaat gewoon naadloos over de 2015. Ja, Mark Ronson met Jim. Het ja. heet Uptown Funk. Mars, wou ik zeggen, ja. Ja, Bruno Mars. Zodat even van die naam was het ook weer. Mark Ronson met Bruno Mars. Uptown de Wat is de laatste van vandaag. Swingen!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 Bruno Mars, gaan we eruit jongens. Dit was CFM Lust voor vandaag. Fijne dag verder nog. En wat Ansela mij betreft, tot woensdag. Tot woensdag. Want Dan zijn we er weer. Ja. Ja. ja. ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.